Als ondernemer wilt u natuurlijk ook een slimme hypotheek voor uw woning. Dan is het goed om te weten dat Westland Utrecht specialisten heeft... die niet alleen kijken naar uw financiële draagkracht... maar ook naar uw vermogen en de toekomstverwachting van uw bedrijf. Vraag ernaar bij de onafhankelijk financieel adviseur... of kijk op westlandutrecht.nl. Westland Utrecht. Slimme hypotheken. 3FM presents Within Temptation Live in het beursgebouw in Eindhoven. Deze week kaarten. Als je van muziek houdt, dan je naar 3FM. Serious Radio. 3FM Serious Comedy presents Laughing Matters. <tie>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 3FM. 3FM Serious Comedy presents Laughing Matters live vanuit mm. Ensigné. Yeah. Yeah. Yeah. Nou, we kunnen naar huis. Zo. So, Dat was het. Nee, het is hard. <laughs> no, <laughs> ik ben zin nog aan het bier, dank je. Ik, er staan nog twintig koffie van het vorige uur. Oh ja, Die is koud inmiddels. Godverdorie. Hey, en en hier begint warm te worden. Nou, he. We zitten hier nog wel een poosje tot een uurtje of één vannacht. Want uh, oh. daar waar je normaal gesproken extra weekend en 3 van 12 XL uh, hoort. Nou ja, geen paniek, want we horen net al uh, nederhop. Dus dat is ook weer gedekt. Alles zit erin, hè? Hoppakee, nederhoppakee. Ja. Uh, is het dus uh, zes uur lang uh, vanuit uh, Enschede. En ik, het was zo leuk. Ik hoorde vandaag heb ik echt, echt zeker vier, vijf mensen die hier oorspronkelijk vandaan komen. Dus ze mogen dan zeggen. Hey, veel plezier in Pluscut. Pluskut, die ken je nog niet? En schede. En schede. Ah, blijf nou, ja, laughing, manners natuurlijk. Daarom, he? je bent toch op zoek naar dat, dat glimlachmomentje. Ja, zie je hem. Nou! Ik ben er met een partij aan het onderdrukken hoor. Daar kijk je altijd zo. Ja, een beetje scheef lachen wordt het dan. Ja, heb je hebt het verkeerd gegeten net? Of ja, uh, ik... ja, ik heb je hiernaast gegeten. Oh, die, die, die, die, die is je saté. Uh. Ja, ik, ik, ja, het is altijd saté, ja. Nee. Dat was genoeg. <laughs> Ja. Ah, jammer. ah, jammer. En we hebben even ja. een kijken in ons drijboek, want Er schuiven een partij mensen aan dit uur. We oh, oh, oh. worden gewoon binnengewield, hoor. Met, uh, met, met Kruijer en Jack en, en Ervon Levine en de Frey en uh, Pink. Wat Allemaal mensen komt allemaal langs. Oh, jo, jo, jo. En oei, oei. Als we het kunnen nog... vinden, natuurlijk. En ja, tijl, uh, tijl komt nog langs. Ja. Ja. Even hè? En uh, die gaat de boel toelichten, staat hier. Welke boel? <laughs> nou, de, de dingen die gebeuren hier uh, in al die zalen. Achter mij is... ziet u Enschede. Dat je dat werkt. Ja, precies ja, als je hier links kijkt. Ja, Enschede en als je er rechts je kijkt, u rechts kijkt. Dat is ook over week, hoorden we net in de grap. Ja. Maar uh, Bob McLaren, die komt ook straks. Bob McLaren. Bob? Ik heb alles plaat hoor. Ja, dat dacht ik. Dat is wel makkelijk, want ik zit er heel erg aan het bier, maar dan kan ik in ieder geval met iemand mee naar huis rijden. Dat scheelt dan weer, ja. ja. Ik denk, ik moet nog een heel stuk helemaal van eh, Enschede en Hilversum straks. Stop. Dus doe mij maar een paar biertjes. Ja. dan wordt het hele stuk droog. Nee, dat is niet nodig dat is met Bob? Oh ja, Bob kan ja. mee. Oh, die brengt me dan wel even terug. Dat Daarom, komt goed. Geen paniek. Nou, dat komt allemaal langs de deur. En uh, voor de rest, uh, we hebben ook nog Weird in Temptation kaarten. Nou, als dat geen lach is. Nou, precies. <laughs> 34 jurkraatsen aantrekken. Ja, ik hoor het, het ja, wat een verhaal. Ja, ik vind ja. het ook heavy. Nou, ja. De hele openbaring afgelopen week was het uh, With Temptation dag. Nou, dat was wel gezellig. Ja. En echt super uh, uh, aardige mensen ook vooral. Ik zat s'avonds uh, niet uit te luisteren. Heb je het nog gehoord dat ze aan het einde speelden? Ja. En we gaan nog niet nog naar huis, nog, nog lang en niet. niet, nog lang nog niet. En niet. En gaan... Even even tussendoor. Uh -huh. Weet je, Sharon gaat verhuizen. Oh? Ze komt bij mij om de hoek wonen. Nee! Om de hoek. Echt waar, joh? Ja. Dus die hoeft alleen maar een raam open te zetten of ik hoor nieuw materiaal. Dat is goed. Maar waarom in godsnaam wil Sharon bij jou in de buurt gewoon? Of ze heeft even die barbecues gehoord? Soest heeft het. Ja, ik denk ik kan het. niks van. Soest heeft het. Ja, nou, lekker dan. Kant ik. Binnenkort ook. Ja, dan heb je jou van die uh, zwarte uh, oogschaduw onder je ogen. Het lijkt me zo lachen, dan komen we elkaar tegen bij de supermarkt en zo. Dan kijk je in een poppetje voor je ogen en wat ja, zie je dan? Nou, maar hey, sterretjes, hè? Ja, sterretjes. Hoop ja, sterren Sterre daarin de. dat jij? Dan zeg je naar nou, uh, Jaap. Just Jack. Ja, dat is de Engels dan, hè? Oh, Jaap is dus dat. Jaap. Jaap, just Jack. Vast een nee. Denk je ook?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 in their eyes Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go up put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story but well they just didn't realize And it's a long way to come from a dog and dark Karaoke machine. Saturday night drunken dream We'll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 Al die 1 april grappen. Die komen er weer aan. Hè? 1 april, het is allemaal weer het is zo verschrikkelijk. Ik haat ze, ik haat ze, ik haat ze. Ik kan me nog herinneren, dat ik vroeger echt in de bos, bosjes heb gelegen... met zo'n portemonnee en zo'n touwtje. <laughs> en dat was nou net dat ene voetpad... waar per dag twee voetgangers voorbij liepen. Dus uh, geen research gedaan? Nee, die hebben mij dus harder uitgelachen dan ik hun... <laughs> Maar ach, ja, het, het houdt je op straat, dat is fijn. Heel dit was een happy heren. ending, dat was trouwens geen happy ending... maar muzikaal gezien wel van Lavine, Daarvoor Just Jack en Stars in the Rise. Het is een hysterisch moment hier in dit programma. Land. Namelijk? Ja, kijk eens even in het schema. Even kijken hoor. Kijk eens naar nou wie er nu naast je staat. Toelichting, dubbele punt. Tijl Beckant. Dus dames en heren, toelichting, Tijl Beckant. Ja! Ik ben er weer. Ja, hoe is het jongen? <laughs> Ik ben er weer, dus laat de gezelligheid losbarsten. Nou, daar zitten we middenin, als is mijn vraag. vraag. Goed dat je dat vraagt ja. aan, mij, aan jou. Um, leuke vraag. Mag ik wat vragen? Zeker. Waarom in nou Enschede? ja, omdat... Ja nou, <laughs> ja, nou, waarom? Ik zat hier... Ik nou, ging er vroeg ook, hè? Ja, drie, ja drie, maar, drie, maar, drie, maar, drie, maar ja, joh, dat was alleen bijna... het vorige spreken hadden we dit heel goed ja. gedeelteerd. <laughs> dit is het teken. Ja, oké. Okay. Nee, uh, dit is de vijfde editie uh, in Enschede. Ja. Waarom Enschede? Hoe, waarom voorzien je deze plek? Ik denk dat niet gezellig is, maar... Nou, Pinkpop is in uh, Landgraaf en uh, Oeren op de Schelling. En, ja, maar daar zijn we ook al over aan het faxen. Ja? Daar moeten ze onmiddellijk mee ophouden. Want alles moet naar het communie. Wat een takkenend. end. Nee. Nee, maar is het vanwege Ensley of is het vanwege de student die kozen omgeving? Of zijn er faciliteiten die zo tof Of is het nee, zo lekker? Eerst heel makkelijk om, uh, je hebt drie zalen naast elkaar die geluiddicht uh, los van elkaar uh, kunnen draaien. Dat is wel makkelijk met cabaret. Met de muziek is dat wat dat, dat Het lijkt me niks pijnlijker als het publiek lacht om een grap in een andere zaal. Ja, precies. Dat je, dat je staat op te treden en dat je een andere zaal oh Olé, olé, olé. Nog een grapje, ja. nog een grapje. Nee, ik ga hem ophouden, dan kun je naar die andere cabaretje. Nee, niet naar die andere Wil Hier blijven, hier eerste, blijven. Dat was de eerste Lefty Matters, ja. daar zijn er opnames van hoor trouwens. Ja. Dat was geen succes. In heeft van Zit Geijkema maar zo hè. Ja. Of dat je ook af en toe, stil stil, dan gaan we, kijken naar die andere, gaan we luisteren naar die andere cabaretje. En dat je dan alleen maar hoort. Dus, uh, dus die bakker zegt, <lacht> nou heb ik heb helemaal ik geen leverworst. En dat je dan <lacht> dit hoort. Dus, Paul uh, ja, Menschedei. Da daarom eigenlijk. Ja. Nou, Paul ja, Menschedei. Nou, Ik uh, bleef nog langer rustig in staat, in hier, Er staat hier een grolsfabriek. Zo! Uh, en... Uh... Er zit een hotel hier vlak. Er zit hier, nou je kan het zien hier. Blijf jullie slapen trouwens? Of... Nee, jij? Ja, ik blijf hier. Ik ben hier al een tijdje. Oh, je bent al een tijdje. Ja, Oké. Okay. Ik heb ook mijn euro's gewisseld hier. Het is eigenlijk de Gouden Driehoek uh, uh, Universiteitsterrein Hotel Grossen. Nee, zit er hier, zit hier een groot hotel, daar kunnen we met allen, Daar zitten de crew en alle artiesten. Hier heb je hebt hier drie zalen. Je hebt hier. Uh, en daar is de discotheek en die, uh, die blijft open tot 7 uur. Dus dat, oh. dat zijn de faciliteiten waarvan ik zeg.. Als mens, dat heb ik nodig. Niks meer aan doen. Maar dit is een heel klein festival, dat moet ook niet groter worden. Maar als bezoeker zou ik dat het liefste willen. Want dat is inderdaad wel een grap, want we staan hier in uh, nou, zeg maar een soort van een kantine. Ja. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, elk kwartier, woem, is het helemaal leeg. Ja. Niet ja, omdat het uh, een uh, van onze uh, gasaanpassen is. Nee, maar we denken dat het aan ons ligt, weet je. Want hebben we iets verkeerds Allemaal Helemaal niet, jullie nog? zijn sterren. Hallo. Oh. Dank u. bedoel... <laughs> maar toch lopen ze weg. Maar oh, ze lopen, lopen toch al weg? weg. Ga, ze gaan naar een voorstelling dan, hè? hebben ze een kaartje voor gekocht. En ik weet dat jullie natuurlijk een woeste aantrekkelijkheid hebben. Ja. En... Ik heb hem helemaal geschoren. Ja, precies. Maar moet jij anders... wel. Alleen maar ja, heb niet. Ik snap hem, ik snap hem. Zurgis, die... Zurgis, Het hoort dan weer eens anders af. Ik ga hier weg ook. Zurgis, maar, um, maar, Heb jij nog een vraag? Ja, ik, we zitten midden in de toelichting. Oh, wat leuk. Er uh, staat hier nou dat jij hier middenin zit. En uh, we hebben iets klaarstaan. Dus een opname van gisteren van okay. Henk Rijkaart. Wat leuk, die was er. Nou, dat was wel leuk. Uh, ja. Die zit op uh, rij 3 <laughs> bij uh, de laatste voorstelling. <laughs> we gaan naar hem luisteren. Nee, plastische chirurgie, dat was de enige oplossing. Ja? Nee, nee, maar gelacht. Nee, maar dat is zo. Want dankzij plastische chirurgie kunnen we allemaal onze fouten laten wegwerken. En dat is toch goed, hè? Nee, maar wacht eens. Nee. <laughs> Jullie zitten nu allemaal naar mij te kijken met zo'n blik van. <laughs> Plastische chirurgie? Maar dat heb ik toch niet nodig uh... <lacht> Ik wil niet onbeleefd zijn hè. Het is hier donker Dat besef ik Maar toch zie ik hier en daar toch een paar mensen Waar één of twee dingen kunnen aan verbeterd worden uh... ja, Of drie Minstens maar... nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee Deze hangtieten zijn echt al de borsten Die ik altijd al had gewenst ze passen dan ook perfect bij mijn dikke kont. Ja! Allee, dat geloof je toch zelf niet, hè? Meneer. Nou, <coughs> oh, weet, oké, okay, weet, weet, Ik zal beginnen. Weet wat ik heel graag zou willen laten veranderen naar mezelf? Hier, dit. Mijn navel, ja. Ja, ik ga hem laten verplaatsen. Ja, naar hier. Midden van, oh, waarom? Om de aandacht van mijn ogen af te leiden. Ah! Ja, dat wordt de trend van 2007, body modification, lichaamsdelen verplaatsen of extra lichaamsdelen bijzetten. Dat zou praktisch zijn, een extra voet bijvoorbeeld, en voor het uit van je hoofd, of, of een extra oog op uw wijsvinger. Dat zou handig zijn. Hier een oogje. Oh, je zet die autosleutels, kwijt. Waar zijn mijn autosleutels? Zijn... pots Waar zijn mijn autosleutels? Je... Ah, Ja, hier zitten ze. Of ja. hm? bij de tandartsen. Zeg eens. Ah, oei oei oei. Uw amandelen zijn ontstoken. Ja, is... Of bij de gynaecoloogse. ze. Oei oei oei. Uw amandelen zijn ontstoken. Dat praktisch zijn, hier een oog zijn. Ja, oké, okay, in bepaalde situaties moet je natuurlijk opletten, als je hier een oog staat, dan moet je opletten als je nu ogen wrijft. Het kan zeer verwarrend zijn. Ja, ik ben het. zelf. Ja, een extra hand op de rug voor de bouwvakkers. Kunnen ze een broek optrekken? Ja, geniale idee, Henk, hoe kom je erop? Ja, maar ja je moet iets doen ja, als je geen vrienden hebt. ja, Hey. Hey. Dit was een man, hè, de legendarische. Henk Rijkaard. En staat nu in de. Heb je dat ook in het draaiboek gezien? Hebben we dit, dit, dit... dit draaiboek, dat van de 3FM nee. Series Comedy Na, nalicht, vanuit... Nalichting. Oh, terror. de nalichting! Ja, ja over deze man, wie was dit? Dit was Henk Rijkaard. Ja. uit België. Zo uh, uh, kon je ook al verstaan. En die heeft uh, meegedaan aan het Kabaret Festival, afgelopen editie. En uh, ik vind het wel, uh, alle Belgen zijn altijd vaak heel surrealistisch. En eigenlijk alles wat Belgen zeggen wordt alleen nog grappig door hun, uh, Accentje. Door hun accent. De taal die klinkt zo, zacht, zou ja. Henk Westbroek gezongen hebben. En dat is waar, dat heeft een duidelijk effect op uh, de langspieren. Hoe zou het geklonken hebben als Henk Westbroek het gezongen zou hebben? Um, welk nummer precies? Nee, die taal, die klinkt zo zacht. Want dat. het taaltje klinkt zo zacht. Prachtig. Stond zelfs, ja, ja. hier. Dank je? wel. Dat nummer, ja, precies. Dus kijk eens. Mooi, oh, oh, uh, nou, zo... Boek jij ze allemaal zelf, trouwens? Ja, ja, dat doe ik allemaal zelf. Dus dan jij, jij scoopt het hele land door en deze heb je bijvoorbeeld bij kameretten? Uh, ja, precies, ja. Dus bel ik op en hangen ze ja. op. Ja. <hijf> dus bel je nog ga je een voor keer. een tuin liggen. op en dan precies. Ja. Nou, nog een keer. Dus je zit, je, zit je soms ook wel eens gewoon bij een volstrekt onbekend voor de rest van het grote publiek. Uh, een stand-up comedian of een cabaretier, dat jij dan, dan gewoon daar stiekem naar binnen sneakt en dan gaat kijken? Vroeger deed ik dat. En nu is dat niet meer stiekem. En soms, <laughs> heel veel dingen zijn ook niet goed. En vroeger kan je dan gewoon lekker in de pauze weggaan. En dan nu ga je in de pauze weg en dan zeg je. De hey, elbekhandel oh, ging in de pauze. Die, die dikke algante lul van de lama's die ging weg in de pauze. En dan zegt de commissie... Hé, hey, was die komen, hoor. Je ja. Ja, is ook een slecht teken dat je wegging in de pauze. Want dan krijgt hij meteen een onzeker gevoel van... shit, hij ging weg in de pauze. Ja, dat is ja. niet best natuurlijk. En als er vier mensen in de zaal zitten, valt dat op. Ja, dat ja. ja, nou, is inderdaad waar, je ja. ja, Wel, dankjewel. Tot straks weer. Hé, hey, tot zo, hè. I never knew... I never knew that everything was falling through... That everyone I knew was waiting on a cue... To Change, soften a bit until we all just get along. As disregard, find another friend and discard. As you lose the arguments and you hear me I'm becoming part of the past. I'm becoming part that don't last. I'm losing you and it's ever blessed. Without a sound, on the sight of the ground and throw around. Never thought that you wanted to bring it down. I wanted to go down. Comedy Presents Laughing. Laughing La Matters. Gerard Ekdon. Vigil Feestra. FM. 3FM. Serious Radio. Check it out. Going out on the late night. Look inside. Feeling nice. It's a cafe. I can tell. I just know that it's going down tonight. That's when dickhead hit booty. Shit, but you're going home alone, aren't you? Cause ik wil het zeggen. Uh, deze dame heeft uh, niet zo heel lang geleden nog opgetreden in enschede trouwens echt waar ja dat was, dat was zo uh, bizar vond ik dat uh, ja niet vanwege enschede ik, wil, ik, ik moet nou eens ophouden met met enschede telkens lullig willen neerzetten precies van en, enschede heeft het nou pas op hoor nou, absoluut soest, uh, maar ik, ik was echt uh, helemaal hoe huh? pink hoe huh? huh? huh? in enschede het... hè? ja het was echt een beetje een uh... mm. ja, het is, toch, ja. ja het is toch ja het is raar, het is raar weet toch, je gek, dat is net als michael jackson uh, in uh, nee. de veemarkthallen nou, als dat zou kunnen. Nou, oké, okay, weer die koel laten horen: de veemarkthallen. Uh, ja, Michael ik, ik, Jackson, ik ben de veemarkthallen. Uh, ja, ik ben niet zo heel scherp nog, hè? <laughs> zeg, um, uh, voor iedereen die het uh, wil weten: het, het is geen extra weekend, maar stiekem toch wel. Maar het is dus eigenlijk. Oh shit, ik heb een andere. Waar is mijn papier? Ja, waar is mijn Kijk papier? Volgens mij loopt er een stelletje comedian nu weer het podium op. Nou, dan moeten wij gewoon eventjes uit ons hoofd. Het is 43 uh, nee, Comedy. comedy presents, presents Laughing Matters live vanuit Enschede. Day. Mer. Nou, dat dus. Dat um, maar de wisseling van de wacht is nu geweest... alleen niet zo dik aangezet als normaal gezien. Nee, normaal maken we er een heel evenement van. De showballet, trap en zo. De hele kleren zo erbij, ijsbaan. En vandaag is het eigenlijk datgene waar het al die tijd op is. Namelijk helemaal niks. Dat, nee, dus we uh, nee. staan nu gewoon... Het, en uh, we maken er ook geen woorden aan vuil verder. Dus in feite doen we hetzelfde. Jij verplaatst lucht daar, ik verplaatst lucht hier. Ja. En die lucht! Klaar! En uh, dat is het. Ja, eigenlijk wel. Uh, Bob McLaren komt zo nog langs. Bob McLaren? Ja. Uh, hier? Ja, Echt? Ik, ik heb net al gezegd dat hij net al eventjes hier was. Maar ik heb hem dan even volledig gemist. Weet je wie dat is? Nou, misschien is dat een beetje het uh, idee dat ik hem heb gemist. Want, even, uh, Bob was hij toch net al? Geen idee. Weet ik veel. Hey, Bob. Bob. Ja, is de de MC. Oh! Oh, Nee, nee. En hij drinkt hij, niet. Dus, dus eigenlijk is Bob MC Laren is het. McLaren. MC, MC Laren. Uh, MC Laren. Precies. <laughs> ben je vage naam nou voor een nederhopper, vind je niet? Ah, Dat geeft toch allemaal niet? <laughs> het is de MC Laren in de house, je weet toch? <laughs> MC Laren. Maar die, uh, het, oh, hij is de MC's van de stand-uppers. Ja. Dat is dus Horace die doet de cabaretiers. Ja. Die komt hij aan. En Bob, die komt nog weer de, de stand-uppers aan. Oh, ik ben toch blij dat we hier geen verkeersinformatie voor voor te lezen. Hè? Goed hè? Jongen, jongen, jongen. Nou, maar ik heb er nog wel iets wat het op zich ook nog wel ingewikkelder zou kunnen maken. 3FM present. Ah, Within Temptation. Ah, komt ook even binnen Vladder hier. Ja, zo hè? Dat is ook mogelijk hè? Kijk, binnenkort bij jou in de buurt, dus uh, jij hoeft geen kaart te winnen wat je met elke dag VIP, Want Je ja, staat ja, gewoon komen. bij zo'n op de stoel. gewoon we gaan barbecue bij me. Het ja, lijkt me toch wel grappig als je ineens gewoon uh, uh, een charon van uh, Within Temptation met Jurk en al op de stoel staan op je een kopje suiker kan lenen. Ja, mag ik een kopje suiker? Ja. Of wat zouden zijn suiker? Nemen. Mag ik een kopje bloed? Ja. <laughs> dat zal wel niet, hè? Ja. Nou, dat uh, dus. Daar hebben we dus kaarten voor. Ja, en uh, dat is dan 24 november in, de, uh, in Eindhoven. De gekste in, in het, het beursgebouw. Gebouw, hè? We zijn nu al beurs, dan nu alleen het gebouw nog. Nou, pas op, hoor. En uh, denk je, ga ik als een kip zonder kop? Nee, als een vip zonder kop. Want, nee, uh, vleermuis zonder uh, kop. Vip? Vip. We, uh, vip nee, net is het eigenlijk een vip. Een very important vleermuis. Ja, we zoeken Leef. dit nog even tot op die bodem uit, maar we hebben in ieder geval kaarten voor uh, de VIP lounge, inclusief gratis drank en een VIP badge. Ik wou net zeggen, pas op hoor. Dus uh, dat is allemaal te winnen als je nu een sms stuurt naar 3333 Maar daarin en nou, auto zeg je, uh, nee een geluid. Een geluid. Ja, maar wat voor geluid? Uh, ik weet het, ik weet het. Ja. Drie moraden. Welk geluid ze moeten sms. Precies, sms dat even naar 3-3-3-3. En dan komt het vanzelf goed. En dan zullen wij kijken wat we voor je kunnen doen. En dan gaan we dus de flipperkast spelen, natuurlijk. Oh, oh ja, flipper, ja. Flippen. Flip, flip, flip, flip, flip, flip. flip plus, uh, sms je naam en heel snel ook dit geluid: 3-3-3-3. Nou, strak. Ik kras je, hè? Kras, ja, je kras. Laat gewoon overheen praten. <laughs> ja. ja. ja, Heerlijk. Heerlijk. a silence in the darkness and it sounds like the car The double A, ik like BMW, en wat als ze yes, oh, is yeah. nee. Ik ken een andere. Oh, dus. uh, don't just stand there, let's get loose. I am Ray, I got the juice. Oh nou, ja. Stick, tick, tick it up, take your time. Ja, ja. I am to <laughs> roll your mind. Ik ben Twilight. Zo. We lopen kleine zalen toch maar, hè? Ja, Laten we maar doen, hè? Ja, een beetje hier beginnen. Ja, hier in, in <laughs> Chesto ja. uh, Chesto's nieuwe single heet In the Dark. 3FM presents Within Temptation. Eh, we zijn nog steeds uh, in Enschede bij Serious Comedy... Previous loving, uh, loving Matters, matters live vanuit Enschede. Enschede, maar... Ja, we komen ja dus die hebben we goed. En uh, we zijn midden in een heel spannend element... namelijk het weggeven van kaarten voor Within Temptation. Maar. Lex Deelder. Oh. <laughs> Hallo. Yo. Hoor ik nou kut? Lex. Hé, <laughs> <Hey>, Lex, <yo. laughs> hoe is nou Lex. Ja, lekker met jullie. Ja, uitstekend. We lachen ons helemaal de ziekte, Lex. Kom maar ons helpen. Waar zit je? In Oegsgeest. In Oegsgeest? Oegsgeest. Ik ga het woord terug niet eens gebruiken, want het zou heel flauw zijn. Oegsgeest! Oeg je, je hebt een echo, uh, Lex. <laughs> Zei je uh, wat, uh, wat trager? <laughs> dat was Jappie. Dat ja? is Jappie, nou. um, We vroegen jou het volgende te sms'en naar 3333. Hoe heb je dat aangepakt? ja. Ja, een beetje de klemtoon op de E houden. Ja. En dan met de, de H accentueren. Zo echt die. Heel maar even een toefje op die H. Ja. Dan krijg je hij, de beste, hè? Hij sprong er bovenuit, ja. hoor. Ja, hartstikke goed. Nou, dat betekent dat je al bijna onder de jurk van uh, Sharon zit. Maar je moet nog wel even het uh, uh, oud-Hollandse uh, oud flippenkastspel gaan spelen. Ja, want je zit nu nog in de sneekpit, Je moet de jurk uh, halen. Ja. Uh, Gerard, sympathiek als altijd, gaat uitleggen hoe het flipperkastspel werkt. Nou Lex, hou je maar even goed vast daar. Want ja. we hebben hier... Ja, hoe krijgen we hem hier ook, hè? Is echt in jouw achterbak weer, hè? Het nog moeite gespaard. Alle, we hebben die flipperkast hebben we hier staan. En daar gooien we dan een kwartje in. En uh, jij, jij bedient de, de flipperkast door middel van... Flip, flip, flip, flip, te roepen, Lex... Oké. Okay. Het is de bedoeling dat je de bal een minuut lang in het spel houdt. En als dat het geval is, dan sta jij vooraan met je vlaggetje bij Wimbledon Temptation in november. Dat vinden super. Dus ben je, ben je klaar voor, uh, Alex? Ja. ja. Nou, dan uh, wil ik voorstellen dat we het gezellig muziekje gaan starten en het we gaan, bal gaan flippen. Is in het spel, ga je gang. flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip. Nou punten, lekker, heel goed. Het gaat lekker hoor dit. Oh. oh kijk uit, kijk uit, kijk uit. Flip, flip, flip. zo. Flip, flip, flip, flip. Oh hij zit er bijna tussen. Oh, flip, flip, flip. Mega bonus. Mega jackpot. Flip, flip, flip, flip, flip. Flip, flip, flip, flip, flip. Flip, flip, flip. Kijk, we het nu langs gehad. Nee, niet met je onderlichaam tegen die kast staan. Kijk, uit, we worden zo meteen straat. tilt en dan ben je ver van huis. Kijk, we hebben nu langs gehad. Klik, klik, klik. Klik, klik, klik. Klik, Flip, flip, flip, klik, klik. Klik, klik, klik. Klik, klik, go! Klik, klik. Klik, klik, klik. Klik, klik. Klik, klik. Klik. Klik. Klik. Temptation! Ja! Flex. ja. Nou, dat is toch eventjes fijn, hè? Ja, helemaal super. Wat ga je doen met die kaarten? Uh, ik ga met Jackie daar naartoe. Ah, met Jackie ah, Bach. Dat is mogelijk, hè? <laughs> ja, he? Jackie Bach. We wensen je echt de avond van je leven. Ja, dat gaat zeker lukken. En stuur gerust eens een kaartje uit Eindhoven. Helemaal super. I'm so happy today Found my friends In my head I'm so happy That's okay, cause so are you. We'll me miss Sunday morning. Cause every day for all I care. And I'm not scared by my candles. In our days, cause I found God. so happy, cause today I found my friends in my head, I'm so ugly, that's okay, cause so are you, broke all my Sunday morning, It's every day for all I care, and I'm not scared, light my candles, in a days, cause I found God, 3FM Serious Comedy presents <laughs> Laughing Matters Gerard Ekdom Michiel Veenstra Laughing Matters 3FM zijn gespaard tegen iedereen is de entschreden gehaald John Legendorian, en save room GFM serious comedy presents laughing matters ja dat is ongeveer de officiële titel tot uh, een uurtje of nou één vannacht want uh, Martijn en Bart hoor je zometeen ook nog met allemaal uh, comedy en fijne hits en krijt mensen en op dit moment ergens in de zaal uh, Gerard Eckdom ja. hey. Gerard hoor je mee? nou nee eigenlijk niet oh. Ik sta naast je. Ja, dat is dat de enige reden dat ik je hoor. Is dat je inderdaad naast me staat. Maar om te zeggen dat je dan nou via je zendetje binnenkomt. Dat zou een beetje een grove overschatting zijn van de situatie. Maar maak gerust een beetje geluidjes hoor. Nee, maar helemaal niks dit. Het is echt een... Uh... Nee. Dan gaan we naar de microfoon toe. Oh, oh, oh. Hoor je mij toch? Ja, ja nu hoor je ah, het toch. kijk. Zal ik even naar je toe lopen? Doe ze. Ik sta in de zaal. Hoe is het met je? Hoe vind je het tot dusver? Het uh, is misschien leuker als je eventjes iemand uh, uit het publiek pakt. Je plaats... Oh, uit het publiek? Ja, doe maar even. Oh, loop ik even... Loop jij je... okay. even naar het publiek ik dan? Ik zie anders. een stel Laarze daar staan. Ik ga ze even aan haar het vragen. Het zal ook niet waar zijn, ja. dit. Uh, echt... Ja, maar ze is wel heel groot. <lacht> ik ben natuurlijk veel te klein. Ja, dat ligt een laars, joh. Ja, dat geeft allemaal niks. Ik ga eens even kijken die zaal. Het leuke is namelijk, zo af en toe loopt die zaal vol en de andere keer loopt hij weer leeg. Dames en heren, kijkt u uit. Gerard Ekdom loopt in de zaal. Even kijken hoor, wie zullen we nou eens even... Ja, ik sta hier gewoon bij een paar dames. Dames! Dag Gerard. Hoi. Hoi. Leuk dat je mijn uh, naam kent. Wie ben jij? Ma Sorry? Hoe heet jij? Marcia. Marcia. Jammer dat je de haarnaam weer niet kent Gerard. Ja, ik had hey, het je, moeten weten je natuurlijk. Je he? het hè? Hey, uh, jullie zijn hier uh, bij Laughing Matters. En wat hebben jullie net gezien? Uh, not the Dr. Phil Show. Not the Dr. Phil Show. En, en hebben jullie gelachen? Ja, heel gaaf. Ja, echt, echt, heel echt. Pijn in je kaken ook? Nou, dat niet, maar het was wel heel leuk gevonden allemaal. En uh, Is het uh, de eerste keer dat je hier bent of kom je hier elk jaar? Nee, de eerste keer. Dankzij mijn vriendin. Ah, daar is de vriendin. Hallo vriendin, wat is jouw naam? Renate. Renate. Je hebt je de tering gelachen. Ik zie je de tranen, zien je nog je ogen hangen. doe ik altijd. Ja, doe ik altijd. En jullie komen uit de, de buurt hier ook? Hellendoorn. Hellendoorn. Het is in Hellendoorn. Hel. Net zo erg als de Nee, Het is één groot avonturenpark daar. groot één groot avonturenpark. De sfeer zit hier goed in. Wat gaan jullie zo meteen nog zien? Hebben we dat al een beetje in het schema gezet? Ja, Bob McLaren. Bob McLaren. Nou, wat wil het toeval? Die is hier niet geweest. Die is We hebben een fragment. Nou, dat niet. Maar die Not the Dr. Phil show... die gaan we zo nog even beluisteren. gaan we zo beluisteren. Nu zeg je dat eigenlijk, die Bob McLaren. Volgens mij hebben we inderdaad een fragmentje van Gerrit. Zullen we even... Nou, we hebben een fragment van die Bob McLaren. Dan gaan we meteen even van... Ik ga gauw weer terug naar je, en ik word heel onrustig van alle luizen. Succes. Ja. Daag. Stand-up comedy is... Uh, it has, it, We need a lot of applause, you know, and, and, and laughter. And, that's, and oh, there's people walking in late, that's good. You know, come on in, sit down and... Good. So applause works like this, you know, because we going to give us a bit of enthusiasm. So what would a round of applause sound like if, uh, you know, if, uh, I don't know, uh, Prince Willem-Alexander walked on stage? <laughs> exactly. Yeah. That's what we don't want. Um... So let's have somebody a little bit in the middle. Imagine if uh, Boris from Idols walked on stage. <laughs> okay, we're really getting close. Imagine if uh, Boris from Idols walked off stage. There you go. <laughs> Now we're getting closer. And uh, I don't know, where. Uh, who's famous here in Twente? Who, is there any famous? Herman Finkers. Oké, okay. Imagine if Herman Fink has walked on stage. Dat dan maar wel, hè. klein stukje van uh, Bob McLaren hoor je. Nou, hè. En op de achtergrond hoorde je volgens mij ook heel dadelijk die... Uh... Die koeien hier, hè. I'm in the doorway, shadow in the sun I'm reaching out to touch you Is it better when you know that you're not the only one Bill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 Waarmee we willen aangeven dat sommige mensen nu eenmaal slimmer met geld omgaan dan anderen. En omdat zulke mensen ook het maximale uit hun hypotheek willen halen... komen ze bij Westland Utrecht. Westland Utrecht. Slimme hypotheken. Ben jij een diva, een vrouw met temperament en een dijk van een stem? En wil jij de hoofdrol spelen in de musical Evita? Geef je dan nu op voor het avo programma op zoek naar...